Met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslag op een joods festival op Bondi Beach in Sydney is opgelopen tot 16. Ook een van de schutters is dood. Onder de doden is een kind van 12. Tientallen mensen raakten gewond. Twee schutters openen het vuur op het festival waar duizenden mensen op af waren gekomen om Hanukkah te vieren. De Australische premier Albanese spreekt van een terroristische aanslag gericht tegen de joodse gemeenschap.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 Johan van der Sloot zit in Peru een straf van 28 jaar uit... voor de moord op een student in 2010. De partijleiders van D66, CDA en VVD... zijn aan het begin van de avond aangekomen op landgoed Zwaluweberg in Hilversum. Rob Jetten, Henry Bontebal en Dylan Jesselges praten daar met hun secondante en informateur Letchert over een nieuw kabinet. De partijleiders reden zonder iets tegen de pers te zeggen naar binnen. Ze blijven tot morgenmiddag op het landgoed... om inhoudelijk te praten over de vorming van een nieuwe coalitie. Pro-Palestijnse betogers hebben rode en groene rookbommen afgestoken... bij het concertgebouw in Amsterdam. Zo'n 200 mensen demonstreren op het aangrenzende museumplein... tegen het optreden van een Israëlische voorzanger... bij een besloten ganouka-viering. Ze hebben Palestijnse vlaggen bij zich en roepen leuzen... De demonstranten staan achter hekken. De politie waarschuwt hen achter die hekken te blijven. De ME is op het Museumplein om te voorkomen dat de demonstranten richting het concertgebouw gaan. Het weer vanavond is bewolkt. Vannacht klaart het in het zuidoosten op. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden. Morgen eerst nog wolken, maar smiddags is er meer ruimte voor de zon bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Welkom terug bij het uur 2 van Van Klink tot Klank. Met Hans van Klink en Ben Veugen achter de knoppen. En uh, we gaan weer een, uh, nou, een uh, leuk uurtje muziek maken.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 We're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 Everyone knows about it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 In the, bomb. the rest of the bum The rest of the bum The rest of the bum Dat ging dus even mis. Ja, maar uh, ik was er even stil van, want dat drumwerk in dat nummer, dat is wat hè. Dat ja. gaat lekker rap door zo. Ja, zeker. Maar ik wilde eigenlijk een jingle instarten. Nou, ik probeer maar een knop. Kijken of het... Uh, uh, nee, niks werkt meer. Hoe is het nou toch mogelijk? Hè? De, dus, wat, zoals een maandagochtendauto, ja. waarvan alles mee misgaat. Stekkertjes eruit, knoppen die ontuimelen. Nou ja.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 En wat dan ook weer meespeelt, is dat er wat onzekere tijden zijn. Een dreiging van buitenaf, en waar gaan we heen? En vertrouwen in elkaar en uh, gevoel van veiligheid. Hè? Dus ja. het gevoel van veiligheid aan de ene kant wordt aangetast, en de prestatiedrang wordt vergroot. En dat is een slecht uh, mengsel ja, ja, ja, wat ja, ja. betreft. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, uh, je hebt het over zorgverleners. Uh, die, die hebben dan vaak te maken met, met agressie en, en dat soort zaken meer.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 mm, -hmm. mm -hmm.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 Amsterdam, zat aan de bar Met een glas Een oude wijze man Hij zei dat hij nog maar Zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit. This way! Of, als het of je laatste dag is, uh, kan het toch niet helemaal uh, aanraden. Want uh, dan uh, eindigt elke dag misschien wel in een... Um Totaal orgie van drank en drugs. en uh, zo... ja, dan is er iedere keer weer een laatste dag. Ja. Totdat het de laatste dag is. Ja, tot het echt de laatste dag ja. is. Ja, ja. En ja, je krijgt de rekening gepresenteerd. Hè? Want je lichaam houdt het nooit en nooit vol. Dat had die André eigenlijk ook moeten weten. Want die heeft ook de nodige problemen gehad met drank en drugs. Hè. Ja, en uh, heeft een goed voorbeeld gezien. Uh, nou bij ja, je ja precies. Ja, inderdaad. Maar goed, wel een aanstekelijk en vrolijk nummertje. En het thema is natuurlijk toch wel... Uh...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 It's just the same. De muziek van Hugo van Haars dat uh, hebt langzamerhand weg tot nu zo'n beetje. Ja. Nou ja, hij probeert het toch even. Maar nee, weg ermee. Klaar, uh, klaar precies. En um, ja, hij leeft dus nog steeds eigenlijk, die ja. Hugo. Okay. Ja. En, is, uh, en is volgens mij ook nog actief in de muziek. Uh, okay. uh, ja. Nou ja, goed. Dus, uh, leuk om even een nieuwe, nou ja, geen nieuwe, maar een artiest, onbekende artiest naar voren te halen in dit programma. De, de, dacht dit, de, de, ik ook. Een muziekcultuurprogramma is dit. Hè? Dus ja. zo, laten we dat even voorop stellen. Ja, en daarom ga ik wel even wat vertellen. Het thema waar we mee begonnen is toch een beetje de kerstgedachte. Hè? Ja. Uh, sluiten 2025 zo'n beetje af. Ja. En voor het laatste nummer ging ik wat research doen, zoals dat uh, deftig heet. Hè? Weet je, zoeken. En toen kwam ik iets tegen. En dat is zo leuk als je... Oh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 de eer. Uh, wat was het? Het nummer 'Samen' was een, uh, een nummer om geld in te zamelen voor uh, toen Ethiopië de hongersnood al daar. En uh, ik heb die clip gezien, Ik lachen. Om, het nummer is nooit een hit geworden omdat het niet werd gedraaid op de Nederlandse radio. Okay. Een grote frustratie van uh, de organisatie. Om yes, uiteindelijk see. om het goede doel. Yeah. Waar kwam dit uit voort? Hetzelfde jaar, eerder dat jaar, had je USA for Africa. Uh, ook uh, met de single We Are the World. Een grote uh, groep bekende artiesten. die uh, ook voor het goede doel uh, geld inzamelden. En uh, dat is groot geworden in die tijd. Hè. En dachten in Nederland kunnen we dat ook. Nou, met zeer matig succes dus maar. Ja. Dit is nog steeds een opmaat. want we gaan lang, langs terug in de tijd. naar het jaar daarvoor. Toen hadden we Band Aid. En dat was een uh, uh, grote inzamelingsactie. door Bob Geldof georganiseerd. Uh, Bob Geldof was Zanger oprichter van de Boomtown Reds. En uh, zij maakte het grote inzamelingsconcert voor uh, Afrika, voor de hongersnood in Afrika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 This time it's hard, but when you're. Okay. Well, this is Barlow here, singing with you two, wishing you a happy Christmas and, uh, and a merry new year. Is that right? Hello, this is Paul McCartney. Sorry I can't be with you. <laughs> Hi, this is Simon from New Jersey. I'd like to say, I'd like to wish you a happy Christmas. I'm Paul Weller from the Star Council, so uh, I wish you a happy Christmas. Hello, this is Joe from uh, Outer Voice. And I forgot there there's so many beautiful youths here today. Uh, just have a good Christmas and uh, enjoy yourself. Hello, Hello. this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world. No, no, sorry, I can't remember that. that <laughs> this is John and Pat saying, "Feed the world." There are 11 million people starving in one country. Does it doesn't make you think? Hello, this is Gary Kemp from Spaniel Ballet. Happy Christmas, everyone. Well, this is John Taylor from Dream Train. Happy Christmas, everybody too. Hello, I'm Shiloh, happy Christmas <laughs> Hello, I'm Sarah from Banana Rama, happy Christmas And from me too, Karen Hello, this is Linda, from happy 17th, wishing everybody a very Merry Christmas and a very Happy New Year Hello, this is Jim Anderson, this is Tony Buck, this is Mark Reziger, this is Bruce Watson from Big Country Feed the people, stay alive well, There's Johnny Fingers from Boontown Labs and uh, I'd like to wish everyone a happy Christmas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 One, two, three, four Lead the world Let them come this Christmas time the world Let them come this Christmas We the a one You're the world one You're the only one You're the world